De Turkse president Erdogan noemt het politiek geïnspireerd. Het weer nog, vannacht bewolking, hier en daar wat regen. Ook de komende ochtend nog. Later droger, af en toe zon. Maar het wordt wel frisser, een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. NPO Welkom bij De Dagwacht, de nachtelijke speelplaats van de Avrotros. En op deze speelplaats geven wij maandelijks journalistiek talent de kans om een eigen radioprogramma te maken. Uh, mijn naam is, zoals je net hoorde, Kim Koberdijk En ik ben eigenlijk de regisseur en producer van dit programma. Dus normaal gesproken ben ik achter de schermen te vinden. Maar toch ben ik hier vandaag achter. ben dus aanwezig bij al die uitzendingen. En als ik heel eerlijk ben, ik vind hem nogal zo. En daarna verdwijnen ze weer. En daarom uh, heb ik besloten om deze ochtend toch een verzameling van, uh, ja, misschien een beetje mijn persoonlijke favorieten ook wel. Maar naar mijn idee de meest bijzondere, interessante. of ja, gewoonweg mooie gesprekken. uit eerdere afleveringen van de Dagwacht uit te zenden. En ja, dan begin ik eigenlijk uh, nu in het tweede uur met uh, iets naar. Nou ja, Iedereen heeft er wel een keer eentje gehoord. Of ja, je hebt erover gediscussieerd tijdens een verjaardag... en dan heb ik het over een complottheorie. Dus uh, wat is er nou eigenlijk echt gebeurd uh, bij 9-11? Of ja, hoe zit het nou eigenlijk met de farmacieindustrie? Dat soort gesprekken. En een um, um, Alf van de Wegen die uh, had een hele serie bij de dagwacht gewijd aan deze complottheorieën. En in uh, een van deze vier afleveringen duikt hij dus in de wereld van complot en nepnieuws. ja, Hoe beoordeel je eigenlijk wat wel waar is en wat niet waar is? Hoe zit het nou met die mainstream media? En ja, moet je eigenlijk alles wel geloven wat je leest en hoort... En uh, om dat uh, te bespreken had hij dus twee gasten. En één waarvan was uh, journalist Maagde Reinders. En Maagde had het boek geschreven Complotdenkers. En verder uh, was nog de gast socioloog Jaron Haramban. En uh, Haramban die is uh, gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit. En dat heeft hij dus gedaan op het onderwerp complotdenkers. Dus ja, dat zijn dus al twee deskundigen... waar hij dit soort vragen wel goed aan kon stellen. En ja, Alfred begint dus ook met... Van, ja, um, die complotdenkers, hè. wie zijn dat nou eigenlijk? We praten hier op Radio 1 over de complottheorieën en over fake nieuws. En uh, ja, ik wil toch even van, van mijn gasten weten, uh, Jaron en Maarten. Wie, wie zijn die complotdenkers? Want jij denkt daar volgens mij heel anders over, Jaron, dan Maarten. Uh, wat zijn volgens jou de complotdenkers? Uh, nou ja, wat ik in mijn onderzoek uh, gevonden heb, eigenlijk, is dat er een heel breed scala is aan mensen die uh, ja, in complottheorieën. Uh, of zich daarmee bezighouden, die dat interessant vinden, die die volgen. Uh, dus wij hebben natuurlijk het idee van de complotdenker... als aluminiumhoedje-dragende uh, paranoïde idioten. Uh, dat is het stereotype beeld wat heel veel gereproduceerd wordt... ook in de wetenschap, maar ook in de media zie je dat natuurlijk de hele tijd. Dat kan tot wel tegenwoordig, omdat veel, uh, nou ja, de populariteit van complottheorieën... gewoon veel groter is geworden. Is dat zo? Ja, en af, nou ja, dat is nog steeds een uh, discutabel onderwerp. Maar in ieder geval komt het meer uh, in de aandacht, uh, ja. in de media. Um, en zien mensen ook van uh, journalisten dat het uh, wegzetten uh, ja, niet altijd zo goed meer gaat. Als zoveel mensen daar in ieder geval affiniteit mee hebben. Uh, maar ook wat ik in mijn onderzoek zie... is dat je gewoon... Kijk, wie vaak de media haalt... zijn natuurlijk de meer activistische... Uh, actieve, uh, luidruchtige... Uh, complotdenkers. Dat zijn vaak mannen. Uh, maar er is een hele wereld... en andere mensen... Uh, die wel complottheorieën aanhangen... maar helemaal niet zo graag op de voorgrond willen treden. Of altijd heel activistisch aan het roepen zijn... van dit is de waarheid... en jullie hebben het allemaal mis. Maar bijvoorbeeld uh, veel meer... in hun eigen leven veranderingen willen... Uh, aanbrengen. Uh, dus bijvoorbeeld meer... Uh, ja, uh, minder van de grote multinationals afhankelijk zijn. En dus meer lokaal voedsel en uh, macrobiotisch, allerlei andere alternatieve leefwijzen erop hanteren. Uh, die niet zo zichtbaar zijn, ja. die mensen. Mensen die bijvoorbeeld ook, waar we het vorige week over hadden, zichzelf of ja. hun kinderen niet laten vaccineren. Absoluut. Daar ja. is, die groep is... Uh, Daarin heel erg vertegenwoordigd. Die zie je niet. Dus behalve weer de luidruchtige delen daarvan, zeg maar, die de, me die de, die, die de media halen. Ja. Uh, en dat is uiteindelijk weer de, de, het, het type mens waar jij mee gesproken hebt? Nou ja, voor mijn boek heb ik inderdaad hoofdzakelijk... of de, de hoofdpersonen van mijn boek zijn hoofdzakelijk mensen... Die inderdaad uh, in, in die categorie vallen. Van mensen die toch al vaak de, de media opzoeken. Ik heb ook één, één vrouw gesproken... Die, uh, voor wie dat helemaal niet gold, ook om, uh, die, Dat is ook één van mijn hoofdpersonen dan. Maar juist om een beetje het verschil uh, okay. uh, aan de te duiden. Als... Ja. <laughs> ja dus, <laughs> en, uh, maar nee, het, het beeld klopt absoluut. Hè, dus... Um, um, als ik bijvoorbeeld kijk naar die rechtszaak van Miga Kat... Dat zit, dat zit eigenlijk de hele zaal vol met allerlei uh, mensen die hem uh, steunen. Uh, zeker een paar jaar geleden. Tegenwoordig is dat minder. Um, en uh, dat zijn natuurlijk allemaal niet uh, mensen die per se op de voorgrond uh, willen treden... maar die, zijn, uh, die hem een, uh, zijn strijd, een uh, warm hart toe dragen... en uh, daarom aanwezig zijn om hem uh, uh, te steunen. Ja. Um, dus uh, nee, uiteindelijk... uiteindelijk is ieder, dat is ook een beetje het probleem misschien met de definitie van complotdenker. Iedereen, elk mensen valt vroeg of laat al een keer voor de verleiding van een complottheorie. Gewoon ja. omdat het uh, goed, je goed uitkomt. En, uh, je ziet natuurlijk ook uh, verschillende groepen mensen geloven in verschillende complottheorieën. Rechtse mensen geloven in andere complottheorieën. Dan linkse mensen geloven in andere complottheorieën. Dan niet geloven. Nou, uh, enzovoort, enzovoort. Uh, en, dus, uh, uh, en, en uiteindelijk heb ik dan uh, uh, uh, gekozen, ook in mijn boek, voor mensen... die hun leven wel voor een heel belangrijk deel door die complottheorie uh, laten leiden. Uh, en dat zijn natuurlijk ook dit soort mensen die daar heel actief mee naar buiten treden. Uh, ja. uh, eh, en die, uh, maar zo'n nou, uh vrouw dan, die ja. je beschreef, hoe laat die zich dan leiden door die complottheorie? Nou ja, dus bij, bij haar is het uh, dat ze heel veel gebeurtenissen in haar leven uh, toeschrijft aan het feit dat er uh, sprake is van uh, complottheorieën. Uh, um, uh, dus uh, nee, bijvoorbeeld dat ze is, ont, eh, ze is ontslagen en dat vermoedt ze dan omdat haar baas uh, bij uh, een ge geheim genootschap uh, actief was. Ze is zelf uh, lid van een uh, enigszins sectarische christelijke... Uh, gemeenten uh, die ook allerlei aparte ideeën erop nahouden uh, zij is inderdaad uh, ook tegen vaccinaties maakt ze heel erg veel zorgen om uh, het eten en zo wat we hebben en, en over allerlei uh, geheime genootschappen die voortdurend bezig zijn om ons uh, te vergiftigen en uh, oh, ja. ons angst aan te jagen uh, door aanslagen te plegen en, uh, enzovoort enzovoort ja. Zij verspreidt dan heel erg onder haar Facebook-vrienden dit soort nieuws. Of probeert het heel erg te delen met haar omgeving. Die daar niet altijd even ontvankelijk voor is. Dat is natuurlijk ook iets wat je wel vaker terugziet bij complotgelovigen. Dat een deel van de omgeving daar op een gegeven moment... zeker als je het heel fanatiek en veel uitdraagt... er op een gegeven moment genoeg van heeft. ja En... Uh, pakken dat soort mensen dan juist nepnieuws ook aan... Als, als bevestiging voor wat zij al uh, dachten? Of is, is, moeten, moeten we nepnieuws echt compleet... Nou ja, kijk, die, die, die, ik denk dat dit soort fanatieke complotgelovigen... Die, die, die, die pakken alles aan wat in hun straatje past. Dus ook net nieuws, wat, wat de definitie daarvan ook mogen zijn. Uh, uh, maar nee, dus die, die, ik zou zeggen, die, en dat is ook een heel menselijke karaktertrek... van je filtert heel erg dingen die in je straatje passen. En de, ja. dat, uh, om, om je uh, gelijk bevestigd te zien. Uh, dus dat doen zij ook. Ja. Ja, omdat uh, complotdenkers heel vaak verwijzen naar bronnen die uiteindelijk als je echt gaat ja. doorzoeken, nepnieuws blijken te zijn. Dus ik kan me voorstellen, hoe is, hoe is jouw ervaring daarin, Jeroen? Uh, nou ja, ja, het blijft gewoon problematisch om over het nepnieuws te spreken natuurlijk. <laughs> uh, ja, want nogmaals, je zei even voordat we naar de muziek gingen... Van, uh, uh, uh, journalistiek is eigenlijk ook gewoon in ieder geval subjectief. Nou, nou ja, kijk, de vergelijking wordt altijd gemaakt tussen nepnieuws en echt nieuws. Dan. Ja. En die vergelijking is gewoon een, een hele Vien moeilijke. Een ja. In ieder geval, daar kan je over praten, want dan is de vraag: wat is echt nieuws? En het idee, dan wordt vaak gezegd: we hebben het over objectief nieuws, neutraal nieuws, uh, echt waar nieuws. En dan. Uh, ja, denk ik altijd van... elke vorm van nieuws is gekleurd. Komt door een bepaalde ideologische bril. Ja, Daar ben ik met je eens. Maar uh, een, een organisatie als de NOS... waar we nu toevallig in het ja. gebouw zitten... die doet natuurlijk aan journalistieke... Uh, principes. Zoals het checken van bronnen... Uh, het even iets dieper graven. Nou, dat soort uh, regels, die Facebook tegenwoordig ook aan, uh, aan heeft uh, gesteld als uh, nou ja, let op waar je, waar je brons vandaan komt. Maar jij zegt dat gaat niet ver genoeg? Of... Uh, nou ja, dat gaat zeker wel ver genoeg. Want ik denk dat het heel belangrijk is, ook in dit hele klimaat van fake news, om te kunnen achterhalen wat zijn de bronnen. Ja. En wie zijn die bronnen dan? En kunnen wij die als legitiem ervaren? En uh, alleen het beroep, zeg maar, op de waarheid en op objectieve kennis en objectief nieuws. Uh, ja, vind ik een manke. Um, maar of complotdenkers vaak naar fake news verwijzen, uh, weet ik niet. Ik weet wel dat heel veel complottheorieën als fake news weer weggezet worden. Dus sinds dat fake news zeg maar een buzzword geworden ja, okay. is, uh, wordt dat ook van, oh ja, dat is, dat, het is hetzelfde geworden. Het zijn bijna synoniemen op dit moment. Ja. Um, en hoe denk jij dan over de term complotdenkers? Dat is, dat is neem ik aan, dan ook een, een doorn? Nou ja, het is, het is gewoon een politiek uh, machtsinstrument, dat label. Uh, ja. Dus daarom is het interessant. Wat, wat, wat winnen ze daarmee dan, de politiek? Nou, niet, niet de politiek. Het is een politiek machtsmiddel... in de zin dat jij je tegenstander kan uitschakelen... door hem als complotdenker te bestempelen. In welke discussie je hebt. In een ja. café of een politieke of een mediadiscussie. Dus het, het herbergt kracht, macht in zich. Um, dat label. Um, dus complotdenkers, of iemand die serieuzer genomen wil worden... met zijn andere ideeën over de wereld... die wil natuurlijk niet op die manier bestempeld worden. Nee. Um, nou ja. Op die manier denk ik dat het label zelf een mooi ding is om te onderzoeken. Van door wie en wanneer wordt dat nou gebruikt om iemand anders uit te schakelen, retorisch. Ja. Nepnieuws komt heel vaak voor op inderdaad websites als Facebook en forums. Jij zei het al even: er zijn mensen die. die mevrouw die plaatste dat ook op Facebook. Mm. Dan op een gegeven moment ga je dan richting een soort van filterbubbel ook zo'n mooie term. Dat je constant bevestigd wordt in je denkwijze, omdat dat alleen maar in jouw omgeving voorkomt. Dan kun je even uitleggen wat een filterbubbel precies is? Nou ja, filterbubbel, volgens mij die term is een aantal jaar geleden gemunt. Ja. Um, en het idee daarvan is dat nou ja, door sociale media en allerlei algoritmes die daaraan, de grondslag liggen aan hoe je newsfeed bijvoorbeeld op Facebook eruit ziet, dat je eigenlijk steeds krijgt waar je, wat je wil... of waar je in geïnteresseerd bent. Hè? Um, en Een beetje op dezelfde manier hoe advertenties... ook naar je toe komen. Precies, dus je ja, googelt op ja, iets... en dan krijg je opeens allemaal ja, advertenties. Dus ja, ja, je die. krijgt dan voortdurend inderdaad... berichten die, of nee, advertenties voor die vakantie... die je wil boeken... Of, of die schoenen ja. die je wil kopen. Of in dit, in dit geval dan... Uh, berichten die bevestigen dat uh, vaccinaties heel slecht zijn... of dat uh, Illuminati... Uh, alles in handjes hebben. En... Ja. Uh, uh, uh, en ik heb, ik heb ook wel een beetje, kijk, uh, het is natuurlijk, na, zeker na de verkiezing van Trump, werd het een heel populair. Gaat uh, iedereen het opeens over van... Uh, uh, en, en ook de, zeg maar de, de rol die uh, internet daarin speelt. En, en dat, uh, hoe internet dat mogelijk zou maken. En ik. Ik heb er wel een beetje mijn twijfels bij, want ik denk van ja, uh, het is ook van alle tijden natuurlijk geweest dat uh, media, uh, dat, dat mensen bijvoorbeeld media uh, volgden die uh, in een straatje past. Hè. Dus we hebben in Nederland natuurlijk een lange traditie van de verzuiling gehad, waarbij ja. uh, natuurlijk je katholieke had, kanten had, een katholieke radio en tv omroepen. Uh, um, of één katholieke radio en tv omroep trouwens. Ja. Uh, ja, ja. ja. <laughs> maar natuurlijk heel veel meer verschillende protestantse omroepen ja. als het uh, gaat. Um, dus in die zin is dat niet heel nieuw. En... Um, uh, um, je hebt natuurlijk wel een periode gehad zeg maar, uh, met de ontzuiling. dat ook journalistiek uh, uh, misschien iets meer een eenheidsworst werd. om het heel negatief te zeggen. Maar je kunt ook zeggen van dat er veel meer soort van professionele standaarden werden gehanteerd. Uh, zeg vanaf de jaren zeventig. Uh, van hè, waar een goed nieuwsbericht moet voldoen, en uh, uh, uh, uh, wat voor checks er allemaal gebeurt, uh, uh, je moet het doen. Moet doen. Uh, en dan heb je no natuurlijk nog steeds allerlei. Uh, de, de Volkskrant is nog steeds niet te Telegraaf. Het is of, nog steeds gekleurd, zoals precies, jij... is. Uh, ja, ja, ja. Uh, uh, dus. Ja, of, of, of dat nou nu opeens een enorm probleem is geworden, waag ik een beetje te betwijfelen. Uh, en, en, het was natuurlijk, ik denk dat heel veel mensen uh, gewoon geschokt waren door, door het feit dat Trump president uh, werd. En dat, dat, dat mensen daarom uh, echt ook redelijk wanhopig op zoek gingen naar wat, wat dat nou kan verklaren. Hè. Ja. Uh, en dan is dit natuurlijk één een, een, een mogelijke verklaring. En uh, ik denk niet dat dit een sterke verklaring voor de overwinning okay. van Trump is. Nee, dus nee oké. Okay. Oh, voor, ja. voor, ja. voor de overwinning van Trump. Ja. Okay, nee, nee, ja. maar goed. Maar die, maar die filterbubbel, filter die, die, uh, dat erken je wel. Van, goh, dat is wel echt een bestaand iets. En dat, dat daar kan je wel in. Ja, ik, ik kan me wel voorstellen dat, dat bij mensen, dat dat bij sommige mensen zo werkt. Terwijl als ik op mijn eigen Facebookpagina krijg, dan zie ik ook altijd nog allerlei berichten voorbij komen van mensen waarmee waar, waar ik het uh, hardgrondig oneens ben. Maar misschien is het ook wel omdat ik het juist dan toch weer aan ga klikken om te kijken hoe mensen daarop gaan reageren of zo. Maar, ja. uh, dus ik denk, en, en eh, internet biedt natuurlijk wel een. Oh, je kunt zeggen van, het biedt de mogelijkheid om je op te sluiten in je eigen echokamer, eh, zodat je alleen nog maar berichten tegenkomt waar je, waar je het mee eens bent, maar het biedt ook waanzinnige mogelijkheden juist om kennis te nemen van. Overtuigingen of uh, ja. van anderen. Um, Jaron, jij hebt natuurlijk onderzoek gedaan. Jij bent uh, ook onderdeel geweest, dus, inderdaad, van uh, uh, een gedeelte van de campagne van die, uh, die uh, ufo partij, om het uh, heel onhebidig zou te zeggen. Ben jij ook bevriend geworden met mensen op Facebook en zo? En uh, zit je dus op die manier ook in een soort van filterbubbel van dat soort mensen? Uh, nou ja, filterbubbel niet. Maar ik ben zeker verbonden met die mensen. Ja. Ook online natuurlijk. Want ja. de complotdenkerswereld uh, speelt voor een groot Eigenlijk. deel online af. Dus dat was zeker een van de manieren waarop ik in verbinding stond met al die mensen. Maar bevriend niet, maar een Facebook vriend wel. Ja, nee precies. Een dunne scheidslijn tussen vriend en Facebook vriend. Nou ja eigenlijk is het een hele dikke. Maar online is het een. Maar goed, dan kan ik me dus voorstellen dat jij ook heel veel berichten voorbij ziet komen waarvan je meteen denkt van, nou dat. Geloof ik niet meteen zelf in? Nou ja, ik denk van... Oh, interessant. Dat is uh, mooie data. Uh, voor mij als onderzoeker, ja. als socioloog... ben ik niet geïnteresseerd in de waarheid van die theorieën. Maar eigenlijk... In de ontwikkeling? Nou, en ook in welke mensen geloven die uh, bepaalde theorieën... en voor welke mensen zijn die theorieën dus niet waar. En Wat zegt dat over die mensen? En wat zegt dat over die andere mensen? En hoe worden dit soort uh, verhalen zeg maar, gedeeld, gecommuniceerd? Uh, hoe wordt er over gesproken? Al dat soort uh, vragen stel ik me dan. Uh, en het is voor mij gewoon een manier om een beetje op de hoogte te blijven... van wat er speelt in de wereld. Uh, yeah. In plaats dat ik op mijn kop ga staan en denk van... wat is dit weer voor iets idioots. Ja. Nou, vorige aflevering spraken we met uh, Piek Vossen... Hij uh, omschreef uh, het hardnekkige misverstand... dat kinderen autisme zouden kunnen krijgen als ze gevaccineerd zouden worden. En Voor de mazel was dat uh, volgens mij. Achteraf uh, bleek dat compleet uit de duim van een, uh, een ondertussen geroeide wetenschapper... te zijn ge, ge, ge, gezogen, maar het misverstand is er nog steeds. De, de bron is dus gecheckt, maar er zijn nog mensen die dat naast zich leggen. Als, zien, zien jullie dat ook gebeuren in jullie omgeving? Uh, in, in jouw onderzoek en, jij, in je, en ja, ook in je onderzoek voor je boek. Nee goed, ik heb wel met heel veel mensen gesproken die uh, uh, ervan overtuigd zijn dat vaccinaties gevaarlijk zijn inderdaad. Ja. En, en kijk, dat is natuurlijk een heel kleine groep waarmee ik heb gesproken. Maar je kunt ook gewoon. Uh, je ziet in, in heel veel uh, westerse landen en trouwens ook in niet-westerse landen wel dat de, de angst voor vaccinaties uh, toeneemt. En dat uh, is een bekend. Het cijfer wat ik onlangs tegenkwam ging over Texas... dat daar in de afgelopen, ik meen 15 jaar... het aantal ouders uh, wat hun kinderen niet laat inenten... vertienvoudigd is. Ja. Um, maar goed, om het even ja. bij, dit was even een voorbeeld ja. van, van hoe dit kan doorleven. Zelfs als het dus door de, nou ja, de, uh, de, de, de journalisten is gecheckt... Nou ja, door de wetenschap Door de, de wetenschap okay. is gecheckt. Uh, uh, blijft het een mening in het, in het, uh, in het verhaal... voor mensen die zelf op onderzoek uitgaan? natuurlijk wel wat haken en ogen aan. Want het ontstond uiteindelijk als een wetenschappelijke uh, controverse, waarbij zeker, de wetenschapper ja. dit probeerde aan te tonen. Wat het nog lastiger maakt natuurlijk voor de iemand die het, die het leest om het zeker weten, te onderzoeken. Zeker weten. En daardoor zie je ja, het idee dat mensen hebben van de wetenschap is dat die altijd uh, uiteindelijk consensus bereiken over wat de waarheid is. Uh, maar da daarvoor afgaand zit er natuurlijk een enorme strijd... tussen verschillende ideeën en verschillende onderzoeken... die verschillende dingen kunnen aantonen. Maar op het moment dat veel van die onderzoeken gefinancierd worden... door de farmaceutische industrie, ja, dan wekt dat bij een hoop mensen wantrouwen op. Omdat dan de vraag reist natuurlijk uh, hoe objectief is dat onderzoek... en zou dat onderzoek ook naar voren zijn gekomen... als er onwelwillige resultaten uh, gevonden werden. Dus als er inderdaad verbanden tussen vaccinaties en eventuele uh, ziektes gevonden werden. Uh, die worden stelselmatig achtergehouden. Niet positieve resultaten van onderzoeken. Dus het, het is een heel complex verhaal... Uh, waarbij mensen vaak dan inderdaad eruit pakken wat ze willen zien. Maar ik denk dat andere mensen dat ook uh, sneller doen. Wat ja. dus was dan wel een goede oplossing geweest voor, voor zoiets? Dat dus je zegt van ja, het, het onderzoek is gedaan en, en dus gefinancierd door de farmaceutische industrie. Dat, dat, daar komen mensen dus ook achter. Wie had dat dan moeten financieren? Ja. De overheid, is die daar verantwoordelijk voor? logistiek. Um, nou ja, ik zou zeggen de overheid wel. Want die moet natuurlijk onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek uh, kunnen faciliteren. Uh, helaas is de situatie nu anders. Um, en ja. hebben we privaat geld nodig. En dat zei dus nog Jeroen Haramban. En hij is onderzoeker bij de Erasmus Universiteit. En hij is dus gepromoveerd op uh, complotdenkers. En verder hoorde je Maarten Reinders. En hij is journalist en hij heeft ook een boek over complotdenkers geschreven En deze serie die is dus eerder uitgezonden door de Dagwacht... En Alfred van de Wegen, de presentator die je net hoorde. Hij heeft ook, als je dit echt een interessant onderwerp vindt. Hij heeft sinds kort ook een podcast. Helemaal over dit onderwerp gegaan. Ik geloof ze ondertussen op aflevering 4 zitten. Dus mocht je het interessant vinden, Google dan vooral heel eventjes. En zoek dan op ComplotCast en Alfred van de Wegen. En uh, dan vind je nog een hele reeks afleveringen in het verlengde van deze uitzendingen van de dagwacht. Zoals ik zei, de dagwacht. En wij zijn de pro. Ja, de journalistieke proeftuin van de Afrotros. En in deze proeftuin kunnen dus talentvolle journalisten de kans krijgen... om een eigen unieke rijdenpram te maken en ook te ontwikkelen. En dat is ook afgelopen maand gebeurd. Want misschien voelt het alweer lang geleden. Maar ja, nog geen drie weken terug waren we nog druk met de gemeenteraadsverkiezingen. En om die reden besloten Cassie Jong en Simone Tukker, zij zijn beide journalisten bij één vandaag, en zij besloten dus de reeks de dagwacht op campagne te maken. En deze hele maand hadden ze bijzondere uh, mensen uh, te gast die zich ook uh, kandidaat stellen als gemeenteraad in de gemeenteraadsverkiezingen. En, um, en daarbij interviewde ze ook de Bloemendaalse, uh, zij is al raadslid... en ze stelt zich ook opnieuw verkiesbaar, Mar Marlies Roos. En Marlies Roos die heeft het boek geschreven Alles Geheim. En dat gaat over de fysieke politieke cultuur in de gemeenteraad van Bloemendaal. Want ja, het is misschien wel een van de rijkste dorpen van Nederland... maar er gaat genoeg mis daar.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 Het zijn forse woorden die je hoort. hier van, van een van de hoofdrolspelers in dit grote conflict. Ja, en dit, dit speelt zich dan. dit fragment speelt zich af in de zomer van 2014. Om um dat een beetje te kunnen begrijpen. Moet, uh, is denk ik wel goed om te vertellen. dat. Uh, de heer Robsleven, een van de twee broers. Um, uh, erachter is gekomen dat hij een aantal maanden. ik meen een half jaar of misschien wel langer. zijn de telefoongesprekken die hij voerde.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 Zomer van 2017, dus vorig jaar. En als je daarnaar gaat luisteren. dan krijg je een ongelooflijk triest gevoel. Want. Eh, je hoort dan hoe die ambtenaren, of in dit geval één ambtenaar. Eh, die beide broers. Eh, ja, zo zeg maar door, door het zand trekt, hè, door het grim trekt.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 uh, ja we zitten daar lang, zo gaat het nu eenmaal bij ons op deze manier. En dat uh, zie je dan terug in de werkwijze. Nou, je hoorde dus net uh, Bloemendaals raadzit Marlies Roos... en ze was in gesprek met Cassie Jong en Simone Tukker... voor de dagwachtuitzending op campagne afgelopen maand... in kader van de gemeenteraadsverkiezingen. En zij schreef dus het boek Alles is geheim... over de fysiek, de politiek cultuur... Uh, in een van de rijkste dorpen van Nederland. En mocht je je afvragen hoe zij het er vanaf heeft gebracht. bij de afgelopen verkiezingen. Uh, naar haar partij Hart van Bloemendaal. die heeft twee zetels gehaald. Dus dit betekent dat zij de komende jaren actief blijft. in de gemeenteraad. En daar gaan we nu helemaal een andere kant op, namelijk naar Fast Eddy. En Fast Eddy, nou, eigenlijk kan je het best omschrijven als Fast Eddy van wereldkampioen naar baaienskant. Want ja, het kan verkeren in het leven. In oktober interviewde Emiel Vaassen bekende sporters met een rafelrandje en een opmerkelijk leesverhaal. En een van die sporters was dus Eddie Smulders, ofwel Fast Eddy. En uh, Eddy, die. Um, hij had een heel succesvolle boxsportcarrière, maar Toen was die carrière afgelopen en hij zakte toen steeds dieper de criminaliteit in. In 1995 is er een eerste akkefietje met justitie. Je hebt een gebeurtenis in 1995, vlak voor kerstavond. Wat gebeurt er? Um, ik geloof dat er inbreker bij mijn moeder uh, ja. probeert in te breken. dus of inbrekt. Wanneer hoor jij dat? We zitten s'avonds de uh, klaartjes samen en ik hoor achter een knal. En ik uh, ga eens even kijken, natuurlijk. En dan zijn er een man de, de deur aan het forceren. En toen? Ja, had hij <laughs> ja, een bedrijfsomgevalletje. Ja, een bedrijfsongevalletje. Ja. Zo noem je dat. Ja, zo is het. Ook. Want, wat gebeurt er? Die, beschrijf die scènes Dan zal ik hem beschrijven zoals het uh, op papier staat. Ja. Hij werd betrapt en hij liep dus. Uh, toen hij op zijn fiets gestapt en weggelopen. En hij heeft hem met zijn pakkendrager vast. En toen is hij gevallen. Met zijn gezicht op de grond. En toen brak hij zijn uh, bovenkaak, zijn onderkaak. Uh, hij brak nogal wat, geloof ik, met die val. was, was het ook echt zo? Dat weet ik niet, volgens mij wel. Nou, uh, Fast Eddy is dan Fast Eddy? Ja, ik, kon, uh... ik had hem nog net een achter op de pakkendrager. Nee, niet natuurlijk de... niet. Natuurlijk nee. niet. Ik, zou het, ik heb ervoor. Het is, het is, het is, het is al het verjaard, geloof ik. Mm -hmm. Natuurlijk heb ik die man een klap uh, gegeven. Ja. Um, wat dacht jij toen je voor de rechter moest komen? Omdat, je die, in, uh, omdat die inbreker jou aanklaagt voor, voor zware mishandeling? Dan denk je van ja. Wat een okay. omgekeerde wereld. Het recht is kom, denk je dan. Ik moest zelf denken, toen ik uh, uh, van dit verhaal hoorde... moest ik denken aan deze quote van Mark Rutte. Mocht u onverhoopt geconfronteerd worden met een inbreker in huis... en u slaagt erin om die met een paar ferme tikken het huis uit te jagen... dan wordt de inbreker in de boeien afgevoerd en niet u. Inderdaad, maar het is anders. Want jij stond voor de rechter. Ik stond voor de rechter, ik ben wat? veroordeeld. Ik heb, ja, uh, wat dacht jij toen? Ja, ik, uh, wat, wat, uh, Dat we een raar rechtssysteem hebben. En als je deze quote hoort van Mark Rutte? Ja, maar Mark Rutte, die, als hij die lacht, dan liegt hij al, geloof ik, hè? Belooft van alles en iedereen en doet helemaal niks, hè? Dus jij kunt ook hier niet zoveel mee? Jij nee, vond Je vond wel dat je in je recht stond? Ja, dat denk, ja, dat denk ik wel, ja. En ik stond er voor de rechter en toen heb ik ook gezegd... ja, de volgende keer inbreek dan doe ik het denk ik weer, hè? Ja, want dat, mijn, dat was mijn volgende vraag, van stel... er staat nu dadelijk een inreken voor de deur bij Eddie Smulders. Wat dan? Ja, ik sla niet meer zo hard als vroeger, dan hebben ze geluk. Maar je zou niet nee, ja. nadenken en denken van... Ik probeer hem... Uh... Ik zou ervan geleerd moeten hebben, dus inderdaad. Volgens de rechter dan, door, door een straf. Maar ik denk dat het een natuurlijke reactie is. Als mensen je, je, je spullen afpakken of vernielen... dat je dan uh, zegt, dat mag niet. Hoe is het uiteindelijk afgelopen voor de rechter? Ja, ik geloof ik een hoge broek nog eens ergens... Uh, Paar dingen ja, heb ik gekregen. Ja, ben je vrijgesproken uiteindelijk. Ik geloof het wel. Voor te een... weinig bewijs. Ik heb nog 10.000 euro moeten betalen voor smaad, geloof ik. Omdat ik mijn naam heb genoemd en inbreker heb genoemd. Belachelijk. Zo denk je er nog altijd over. Ja. Nu, nu jaren later. Ja. ja. Um, Dat is eigenlijk misschien wel de opmaat voor een heel traject met of een hele uh, uh, aaneenschakeling van incidenten met justitie. Ik vind het wel meevallen Ja? Ja, en ik heb ook het idee dat ik onvrij oordeel ben, maar goed. Dus, uh, Want, um, uh, uh, laten we um, uh, uh, het volgende erbij pakken. In maart 1998 zou jij je rentree maken naar Nederlaag tegen Louis Del. En dan moest ik wel lachen om de bijnaam Honeyboy Boy um, Maar toen moest je opeens vijf weken de cel in. Wat was er aan de hand? Ik heb geen idee meer. Jawel. Echt niet? Nee. 3 miljoen gulden aan illegale sigaretten ontdekt oh, ja. in een loos in Son. Ja, dat klopt, ja. Dat is ook nog gebeurd, ja. Ik rook niet. Ze waren niet voor mij. <laughs> maar? Hm. Hoe, kom je, hoe kom je daaraan? Ik, ik, nogmaals, ze waren niet voor mij. Een kennis vroeg mij of ik uh, een opslagplaats wist. En die was ik toevallig alleen. Vriendendienstje. Zo ging dat? Ja. Dan kom je voor het eerst in de cel? Nou, nee. Ik heb uh, als portier aan de deur gestaan. In mijn jonge jaren. En er gebeurt ook wel eens een akkefietje. En de politie vindt meteen dat je schuldig bent natuurlijk. En dan zit je meteen een paar dagen vast. Drie of vier, of vier was dat vroeger, geloof ik. Daar heb ik wel eens meegemaakt, een paar keer. En als je vijf weken dan voor het eerst wat langer in de cel zit... Hoe is dat? Wat maak je mee? Hoe is dat? Ja, gewoon een beperking van je vrijheid. Het is... Uh, het is... Stelt eigenlijk niet zo gek veel voor. Maar je, je, je kunt niet, uh, niet doen wat je wil. Ja, Je lacht er een klein beetje bij. Je wordt uit je dagelijks sleur gehaald. En dat is maar afwachten wat de officier uh, denkt en wil. Het is niet dat je denkt van... Hé, hey, waar ben ik mee bezig op dat moment? Een moment van bezinning. Ja, ook wel. Natuurlijk wel. Dan denk je van, wat is er? Wat, wat, wat, wat hebben ze tegen me? <laughs> maar goed, het... Uh, ja... Dat komt allemaal vanzelf, hè? Je rolt erin en uh, je moet er erin. Is er niemand die op dat moment in het leven van Eddie Smulders zegt: van hé. Hey, Eddie doe even normaal. Hoe, wat, wat, wat moet jij nou met 3 miljoen gulden aan illegale sigaretten? Wat, wat, moet, wat moet dat in die lood? Waar ben je mee bezig? Ja, ik wist, uh, wist niet eens om sigaretten, te gaan, maar goed. Um, dat denk je natuurlijk wel over na, dan, ja. Van wat uh, waar ben je mee bezig? Wat ga je doen? Heb, heb jij eens? Stom laten misleiden, eigenlijk. Maar goed, er zijn allemaal leermomentjes in het leven. Die maken we allemaal door. Wat zegt je omgeving op dat moment? Jammer dat het niet gelukt is. <persint�en> ja? Nee, maar goed. Dat, ja, maar, maar, maar maak je grapjes op. Je moet eh, het leven een beetje positief bekijken. Maar wat, de, de, ga terug dan. Wat, wat zeggen ze op dat moment? Wat, wat, wat gebeurt er? Ik kan me voorstellen dat, dat, dat men helemaal niet blij is in, in jouw omgeving... Met, met, met, vijf weken, met, met een man die vijf weken in de cel zit? Nee, dat is erg lastig natuurlijk. Ja, vooral in die tijd was ik nog uh, erg actief in de boksport. Dus ik kon uh, zomaar ergens moeten boksen. Maar goed, dat is dan dingen. Tegen Honey Boy ging het even niet door. Tegen Honey Boy is wel door. Ja, genoeg. daar gaat het ja. wel door, maar de volgende partij gaat daarna niet door. Nee, die gaat niet door, nee. Maar goed, dat is een geleden. En dan heb je er toch niet meer zo'n zin in en zo. En ik was al, ik was al erg oud, is, ik geloof 35, 36 jaar toen... En dan ben jij toch wel een hele tijd versleten in het uh, boksen. Het ging ook misschien toen al niet. Het ging niet meer. Nou, het ging niet meer. Het ging nog wel, maar uh, de zin is al lang voorbij dan. Ja. Um, had je op dat moment gewoon ook het geld nodig? Ik uh, mag niet klaar in mijn leven. Ik heb eigenlijk nooit geen gebrek aan geld gehad. Maar op dat moment, waarom, waarom doe je aan mee? Wat, uh, wat, wat zit daarachter? Nou, je krijgt, je ontmoet uh, allerlei mensen. En uh, daarvan zitten ook mensen bij die erg makkelijk zijn geld verdienen. En die uh, strooien er ook wat makkelijker mee. En die uh, uh, uh, uh, verdien je wat aan. Als het bij jou regent, dan kan het bij mij druppen. Dus die mensen zoek je een beetje op. Van oh, was gezellig toen en toen. En dan je een, een hapje bij eten. En voor je het weet, uh, zit je ergens in verwikkeld. Zit dat ook niet een klein beetje die zweem van... Illegaliteit, toch niet ook een klein beetje in die bokswereld op dat moment? Nou, dat denk ik niet. Maar het is natuurlijk heel simpel als jouw fiets weggehaald wordt. en dan neem je niet de buurvrouw mee, maar als je een kennis hebt die een beetje kan boksen, je meekijken daar als ze mijn fiets weggehaald. Dan heb je kans om eerder terug te krijgen als je bij mijn oud-buurvrouwtje staat, natuurlijk. Ja, want dat is eigenlijk ook wel een mooi bruggetje naar het volgende. In 1999 loopt het eigenlijk helemaal uit de hand. En dan zie ik al aan je gezicht, oh ja, oh. Ja. Ik heb gebokst, en misschien met een wedstrijdje te veel. Ik ben heel veel vergeten. En ik herinner mij alleen de prettige dingen in het leven. Althans, dat probeer ik. Maar we gaan het oprakelen, heb ik begrepen. Ja, want dat is nogal ontzettend opmerkelijk. Toch? Ja, dat is dus inderdaad opmerkelijk. Ja, waarom zo ik. Eh, ik heb trouwens nog nooit van mijn leven dagen mijn handgranaat gehoord, maar goed, daar werd ik van verdacht. Slaat helemaal nergens niet op, ben ik ook helemaal niet voor veroordeeld. Want laten we bij het begin beginnen. De, de climax is inderdaad een handgranaat die ergens naar een gebouw wordt gegooid. Jij zegt, ik ben bokser. Nou, dat wist iedereen. Een behoorlijk goede ook. Dat hebben we in het eerste uur uitvoerig gehoord en besproken. Ehm. Je wordt een soort van incasso-inner. Je gaat uh, uh, langs de deuren... bij mensen die nog iets van andere mensen te goed hebben... die nog iets moeten betalen. Jij staat voor de deur. Dat is jouw leven op dat moment. Shh, nou, niet mijn leven, maar dat deed je wel eens een keertje... Ja, om mensen wat te helpen. Ja. Waar ga je langs? Nou, vaak bij niet zo nette mensen. Hè? Vaak bij... Uh, ja. Mag je wel zei, criminelen. Die wat uh, achterover gedrukt hebben of uh, er zijn rekening niet betalen. Dan, dan probeer ik uh, misschien met mijn vuist... mijn verhaal een beetje kracht bij te zetten. Om toch uh, overgaan tot betaling. Want hoe kom je daarin terecht? Is dat gewoon een eerste vraag van een kennis? En vervolgens gaat dat in de wereld uh, uh, uh, in het Brabantse rond van hé, hey, als je nog uh, uh, een geldachterstand hebt, dan. Uh... Vraag eens ze aan hem. Precies, zo gaat dat, ja, een beetje, ja. En dat loont, op dat moment? Nou, natuurlijk loont dat. Die neemt een percentage van de buiten af. Ja. Het leidt tot een veroordeling van drie jaar. Nee, man, twee. Eén jaar voorwaardelijk. Ja. Dus twee jaar zitten. Ja, precies. Ja. Je ziet er nog redelijk positief in dan. Nou, nee, dan krijg je wel een ja. klap in je gezicht natuurlijk. Dan denk je van, hoe is het maar mogelijk? En vooral, omdat ik ervan overtuigd ben... dat ik niet verkeerd heb gedaan. Poging tot afpersing. Poging tot zware mishandeling. Het bezigen van patronen voor een vuurwapen. Dat is best een flink lijstje. Ja. Ik wil mee nou meevallen. Het wordt helemaal heel erg heftig omschreven en gedaan. Nou, ze vinden ergens een, een patroontje. Nou, dan gaan ze een jaar langer voor of zo. Kranten stonden er vol van? Dat klopt, dat klopt, inderdaad. Maar nogmaals, daar ben ik niet voor veroordeeld. Waar dan wel voor? Voor bedreiging. Ik ben wel veroordeeld voor bedreiging afpersen. afpersing. Ja. Ik ben niet voor handgranaten gooien. Nee, nee, want uiteindelijk is er die climax. Um, er wordt een handgranaat gegooid naar een pand... waar jij ook uh, uh, geld zou ophalen. Um, uh, uh, dat, dat wordt een heel ding, want dat zou bijna een, een soort van aanslag zijn... Daar heb jij niks mee te maken? Daar heb ik niks mee te maken gehad. Nee. Jij zat op dat moment op je was op dat moment op ik vakantie? Kon het niet, ik kon het niet gedaan hebben. Want ik, zat, ik weet niet waar ik zat allemaal. Ik had, uh, mijn afwekaan, meneer Knoop, had ik uh, mijn paspoort gegeven. En er stonden de stempels in dat ik, uh, ik geloof in Japan zat. of uh, Curacao, Ik weet het allemaal niet precies. En die zei, nou als je ze ophalen binnen twee dagen heb ik je eruit. Dus ik heb daar een dag gezeten van, oh, ik ben er zo meteen uit. Het gebeurde niet. Maar dat gebeurde niet, ze bleef me maar zitten. Vreemd genoeg. Maar nogmaals, ik, kan het, ik kon het niet gedaan hebben. Ik kan er niet via de satelliet zo'n ding gooien. Het waren geloof ik niet één, maar een stuk of zes, zeven geloof ik wel. En in het onderzoek, lopende onderzoek, hebben ze ook verschillende mensen daarop opgepakt. Maar ze hadden mij eenmaal met de stempel gegeven, dus dat moeten ze aanhouden dan. Hè. Ook nooit rectificatie gaat, dat is best wel lastig eigenlijk. Want dat doen ze niet aan, hè. ze zijn alleen maar uh, hoge ogen gooien met ogen. Oh, we hebben een, uh, een sporter, een zware crimineel te pakken. Als je dan niks meer te maken hebt, ja, dus dan, uh, dan zwijgen ze dan. Voelde jij je op dat moment als de bekende Nederlander... dus bekende sporter, waar een stempel op was gedrukt? Op dat moment ervaar je dat niet zo, nee. Pas later heb je daar uh, last van dat mensen je een beetje bij de nek aankijken. En denken, hoe oh, heeft het helemaal niet gedaan? En... Maar goed, daar groei je ook overheen. Dan komen we ook bij de naam Cor van Hout. Want op het moment dat jij... Uh, uh, uh, of als ik de naam Eddie Smulders google... dan zie ik meteen een link met Cor van Hout. Heb je het zelf ook wel eens gedaan op Google je eigen naam in toetsen? Mm, nee, ik probeer het veel mogelijk achter, weg te drukken eigenlijk. Cor van Hout trouwens, heb ik volgens mij nog nooit ontmoet in mijn leven. Ik ken die man helemaal niet. Er zou een link zijn met een van de handlangers van Cor van Hout... Oh, ja. een van de vrienden van Cor van Hout, en daarmee... Ze schrijven zoveel. En daarmee zou jij... Um, uh, die afpersingszaken, dat in Kassel gebeuren, dat zou jij daarmee hebben uitgevoerd? Nou, dat is absoluut niet waar, maar goed. Vind je het vervelend eigenlijk dat mensen, als ze jou googlen, dat als eerste tegenkomen? Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Ze krijgen wel een verkeerde indruk van je, natuurlijk. Want zo ben ik helemaal niet, maar goed. Je wordt veroordeeld, je zit in de cel, dat onderzoek dat loopt. Wanneer heb je in de gaten, hé, hey, dit is foute boel, dit gaat niet goed? Ja, dat zoekt, toen meneer Knoops zijn afspraken niet nakwam... hij zou me er binnen een paar dagen uithalen... Dus en het duurt en het duurt en, het duurt, en het duurt en het duurt... en ja, goed, dan... Uh, ja, het duurt maar. En dan? Hoe word je, wo wo je dan? Wat merk je? Wat doe je? Wat voel je? Nou, je voelt niet zoveel hoor, je hebt weinig te voelen daar... Het is gewoon uh, een bloedzaai leven in, in een celletje. Maar ben je boos? Ben je gelaten? Je kunt niks doen. Je moet het maar laten gebeuren allemaal. Je kunt er, je kunt er niks aan helpen. Uiteindelijk is er die veroordeling. Twee jaar cel. Moet je uiteindelijk uh, uh, doorbrengen. Hoe is dat? In grote, in grote... Ja, waar is het eigenlijk? Kinderspeelplaats. Kinderspeelplaats? Ja. Kinderspeelplaats? Lekker. Ja. Nou, je hebt dus een systeem in Nederland. Eerst zit je in een uh, huis van bewaring. En dat is dan het zwaarte eigenlijk, terwijl je dan nog niet veroordeeld bent. Maar dan moet je zwaar zitten omdat je dan moet bekennen natuurlijk. Dat je overgeplaatst wil worden naar een gevangenis of naar een half open kamp of een open kamp. En als je ergens een systeem meewerkt en uh, niks gebruikt waar ik dus geen probleem mee hebt, dan, uh, dan rol je mooi van het een naar het ander en dan, uh, ach God, dan valt het allemaal best wel mee. Het is alleen, ja, zonder van de tijd. Je doet er luchtig over. Het is ook achter de rug. <laughs> Als je ervoor staat is het lastig, maar achteraf stelt niks voor. Nou, pak dan eens het moment dat je ervoor staat. Ik kan me niet zo goed herinneren, maar inderdaad, dat is minder prettig, ja. Als je, je moet gaan melden van, oké, okay, hier ben ik en sluip me maar, geloof, acht maanden dat ik gezeten heb. Sluip me maar eventjes op. Wat maakt het dan minder prettig? Nou, dat je je, je familie, je kennis, gewoon de hele week moet missen. Ja. Dat is minder prettig. Familie of ook het opgesloten gevoel? nou ja, dat natuurlijk. Maar goed, daar ben je snel aan. Maar, hoe, hoe krijg je de tijd om? TV kijken, een beetje lezen. Van alles wat. Spelletjes doen, gamen. Wat zeg je familie? Ben je zelf schuld dat je zit? Natuurlijk ben je zelf schuld. Je had de andere weg moet kiezen. De andere wang toe moeten draaien. Ja. Maar je bent in een wereld terechtgekomen... in een gezelschap terechtgekomen... waar je eigenlijk van denkt... hier had ik uit moeten blijven. Ja, precies. Dat had ik, dat had ik niet moeten doen. Maar goed, dat is gebeurd. Jammer. Realiseer je dat op dat moment ook? Nou, vind je veel minder erg op dat moment als dat het uh, Ja, dat realiseer je eigenlijk niet zozeer nee. Want als je de, meer aan de gevolgen over de gevolgen nagedacht gedacht had, dan had ik het waarschijnlijk niet gedaan. Maar dan ben je jong en naïef en dan denk je, ach ja, maar maak het uit. Zijn er ja. mensen in die omgeving die je op dat moment ook waarschuwen? Die zeggen van hé, hey, het is echt fout aan het gaan? Ja, die zijn er ook geweest, ja, natuurlijk zijn die geweest. Maar goed, dan ben je jong en dan. Uh, Neem je het niet aan natuurlijk. Er worden meerdere cocktails inderdaad gegooid, die handgranaten waar we het over hadden. Ook nog Molotov cocktails. Ja. Daar heb ik niet een keer oh. belast aangelopen. Ja, nee, maar he, die handgranaten uh, ja. waar we het over hadden. Zo gaat het nou, dan maken ze weer van alles bij. Um, Zo makkelijk gaat dat. Is er een moment waarop je familie zegt van hé, hey, heb je dat gedaan? Ja, natuurlijk heb je het erover. Natuurlijk. Ik heb het niet gedaan. Ik kan tegen iedereen oprecht zeggen dat ik het niet gedaan heb. En ik kan het niet gedaan hebben, want ik was niet in Nederland. Maar voor die zaken, voor die afpersingszaken... daarvan zeg je, nou inderdaad, ik was bokser, ik liep me verleiden... ik uh, haalde dat geld op, ik kon indruk maken. Lopen we het niet te geven op de schouder, ik je zegt... betalen betaal nou, we, hebben niet, we hoeven geen problemen te krijgen. Simpel toch, nou, meer heb ik niet gedaan. Het is niet Misschien dat dat van, anders kom je in de problemen. Nou. En als zo iemand zegt, nou dat maakt me niet uit. Ja, dan... Uh, dan komt hij ook in de problemen. Dat is dan jammer, dan is mijn taak gedaan. Zit het erop voor mij. Nou, of zorg je dat je dan ook nog iets wat van een klein probleempje veroorzaakt? Nee, dat was niet mijn, was niet mijn, mijn opzet. Gewoon eerst dan even rustig praten met die man en proberen tot een overeenkomst te komen. is dan niet lukt, dat was jammer. Dan heb ik het geprobeerd, klaar. Dan zit je uiteindelijk in de cel... en in een interview dat ik las... noemde je jouw celstraf een leerzame ervaring. Ja, dat is het ook. Waarom? Omdat je daar zit en denkt ja, ik ga me dat ik hier nooit, nooit meer kom. Dat ik me niet weer laat verleiden tot rare dingen. Is dat gelukt? Ja. Ik denk het wel. Vanaf, vanaf toen ben je uit die wereld gestapt... Ja. ja, natuurlijk heb je nog wel kennis daarin, maar, die, die, maar je doet dan, dan doe je dan niks meer voor. Anders kun je me niet even helpen, dan zeg ik nee, sorry, dat gaat even niet. Toch wordt die vraag jou dus wel gewoon nog weer gesteld ja, daarna. Ja, jawel, jawel. Dus het is wel weer makkelijk op dat moment, daarna, om ook weer met een halfbeen de criminaliteit in te stappen. Nou, criminaliteit. Oh, ja, ik noem het criminaliteit. Ja, ja, okay. of, of. Dus, dus, ja. Hoe noem jij het? Vriendendienst. Ja, ik vind het... Uh, nou, vriendendienst, het is... Uh, Mensen zeggen, kun je me niet even helpen? Ik heb problemen en dit en dat. En dan, uh, ja, dan... Ik ben een gevoelig mens. Daar kunnen ze me vaak makkelijk overhalen, Maar niet meer. Is de, ik vind het een interessante uitleg omdat ik me ook wel kan voorstellen dat je toch weet waar je mee bezig bent. Ja, daarvoor doe ik niks verkeerd. Dus ik heb nooit niemand geslagen of zo. Maar gewoon. Gewoon probeert. Kijk eens nou een. Iemand, een, een, een crimeel, die heeft een wiethokje bij wijze van spreken. En die doet totaal dingen verkeerd. En dan zegt hij: Ja, goed, als dus we problemen krijgen, dan komt de politie daar zo zo. Dan heb je een half jaar geen inkomsten. Want je kunt een half jaar niks doen. Dan zijn ze wel uh, geneigd om. Uh, tot betaling overgaan. Of niet tot onderhandeling. van het was niet goed of dat niet goed. dan gaan ze natuurlijk uh, afdingen. Maar goed, dan ben je al, zit je al aan tafel en dan wordt er al gesproken. En dan is mijn taak eigenlijk al gedaan. Dat heet gewoon in een net Nederlands woord. iemand afpersen. Ja, dat klopt. Zo noemen ze dat. daar. Nou, je hoort dus een fragment uit het interview dat Emiel had met oud-boxer Eddie Smulders. Nou, dit was de dagwacht. Zometeen hoor je het NOS Radio 1-chanaal. En dat is dan gepresenteerd door Jurgen van den Berg. Ik wens je dan een hele fijne ochtend. NTO Radio 1.